Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat Palestijnse militanten vandaag in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. twee Israëlische militairen hebben gedood. De Palestijnen zouden uit een tunnel zijn gekomen en het vuur hebben geopend. Bij de aanval zouden ook drie Israëlische militairen gewond zijn geraakt. Het bericht kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Israël heeft als reactie vandaag luchtaanvallen en beschietingen op Gaza hervat. Naar eigen zeggen als reactie op het incident in Rafa. Daarbij zouden 19 doden zijn gevallen. En ook heeft Israël de toevoer van de hulpgoederen naar Gaza opgeschort. Bij de kunstroof in het Louvre vanochtend zijn acht sieraden gestolen... meldt het Franse ministerie van Cultuur. Het gaat onder meer om een tiara van de vrouw van keizer Napoleon III, Eugénie... en twee kettingen. Een negende sieraad, een kroon die eveneens van keizerin Eugénie was... werd achtergelaten tijdens het vluchten. Eerder berichten Franse media dat de kroon daarbij beschadigd zou zijn geraakt. Het topstuk van de collectie, de zogenoemde regentdiamant... werd niet gestolen. De politie heeft vanochtend een man van 32 aangehouden op verdenking van belediging en bedreiging van Frans Timmermans. De leider van GroenLinks, BVDA, zat vorige week voor een interview in een café in Amsterdam, toen hij op een agressieve toon werd bedreigd en beledigd. Timmermans deed aangifte en de politie begon een onderzoek. De man van 32 is naar huis gestuurd in afwachting van een rechtszaak. Koploper Feyenoord heeft in de Eredivisie flink uitgehaald tegen Heracles. In Almelo werd het maar liefst 7-0 voor de Rotterdammers. De Japaner Ueda was de grote man door voorrust een hattrick te scoren. Er waren nog drie wedstrijden vandaag. Sparta klopte in Groningen de plaatselijke FC met 2-0. Telstar verloor thuis met 3-2 van Heerenveen. En Excelsior versloeg thuis Fortuna Sittard met 1-0.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 Luisteraars. Welkom bij de radioshow in gesprek met ik ben Benno Veuger. In deze uitzending praat ik met schrijver, redacteur, journalist en ghostwriter Hans van der Klis. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek De rockefeller Protégé. Voordat we hierover gaan praten is maar eens de vraag. Waar stond de wieg van Hans? Mijn wieg stond in Zwolle. In Zwolle. Dus dat is heel erg anders. ja. ja. En uh, groot gezin? Nee, nee, één oudere broer. Oké. Okay. En dat uh, en, en ook je hele jeugd doorgebracht in Zwolle? Nee, nee, nee. We zijn uh, via Uithoorn uh, zijn we in 1976 verhuisd naar Haarlem. Oké. Okay. De rand van Arnhem Ja. En uh, daar heb ik tien jaar gewoond, totdat ik naar Amsterdam vertrok om te studeren. Om te studeren. Ja. En nooit meer weggegaan. Oh, <laughs> ja, de stad beviel zo goed. om uh, Zo vanuit het studentenleven. Uh, en je werk gevonden daar. Ja. ja. ja. Wat, wat was je werk in eerste instantie? Um, ik ben uh, journalist geworden. Hoewel ik dat altijd wel een groot woord vind voor wat ik heb gedaan. Um, het hield ergens in het midden tussen journalistiek en, uh, en, en tekst ja. um, Uiteenlopende bladen. Een beetje in de autowereld, een beetje in de autosport... Een beetje erbuiten. Ja. Dus ik was echt. Ja, ik ben eigenlijk vrijwel altijd freelancer geweest. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, daar kom ik straks even op terug. Even, even naar. Uh, je bent voor een deel opgegroeid in, in Haarlem. Maar ik, ik hoorde bij een lezing van je dat je vader in Heemstede woont of heeft gewoond. Nee, mijn vader woonde in Haarlem. Oh. Ik zag gewoon dat omdat uh, hij bij Arno Kloek in de winkel kwam. Maar ja. dat kan natuurlijk ook. Hè? Je ja. kan vanuit Haam naar Heemstede gaan. Dat ja. is, uh... Nee, maar dat is... Uh, ik, ik zie ook toen ik opgroeide hier... Haarlem en alle dorpen uh, eromheen. Dat is voor mij één... Ik zat op school in Elverveen en in Aardehout. Um, ik roeide in Heemsteden. We gingen winkelen in, in Aardehout of in Heemsteden. Um, ik, ik zie die grenzen nooit zo uh, nee, nee, precies. strak. Het was eigenlijk voor jou zuid uh, ja, en Had je ook nog niet. iets in Zandvoort te doen? Of, uh... ja, we gingen natuurlijk naar school vaak naar het strand. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En... Uh, ja, Zandvoort is er ook onderdeel. Ik had ook vrienden in Zandvoort. Dat ja, ja. je middelbare school, daar komen kinderen uh, uit alle dorpen omheen. Ik had vrienden in Hillegom, um, de, tot, tot Zandvoort zuid. Ja. ja. Dus je vond uiteindelijk eh, Zuid-Kernemeland wel een, een fijne omgeving om uh, op te groeien. Ja, dat is toch een mooie plek? Ja, dat vind ik zelf ook wel. Ja. Je, je stad, natuur, zee, alles bij elkaar. Ja, ja precies. Ja, ja. Het is. Maar toch, wat, wat, wat heb je nu met Amsterdam? Of heeft, uh, wat, uh, Welke binding heb je gekregen met, met de grote stad? Op een gegeven moment krijg je daar al je vrienden. In Amsterdam gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Ja. En je, um, Ja. Dat vind ik een moeilijke vraag om eerlijk te zijn. Ik zou net zo goed ergens anders kunnen wonen. Oh. Um, mijn vrouw is iets honkvasten. Maar. Um, nee. Je, als je naar een concert gaat, of naar het theater, of. Uh, of naar nee, de biosco, alles is bijna in de straat. Ja, ja. Oh ja, zo centraal woon je. Yeah. Ja, ja oké. Okay, dus, okay. dus ja, dit is heerlijk. Well, look at Do it and feel it Ja, het boek van Hans van der Klis, de rockefeller protégé dat speelt zich eigenlijk allemaal af in, uh, van 1924 tot 1975. Dus nou ja, zo ongeveer. We kijken niet op een paar jaartjes. Uh, maar goed... Laat ik verder praten met Hans over zijn jeugd in zuid kennemerland En dat hij studeerde in Amsterdam. En hij vertelt natuurlijk over zijn studie. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Oké, okay, ja, ja. Ja. dus je bent van huis uit historicus. Ja. Oké. Okay. En wat trok je eraan aan, aan geschiedenis? Ik wilde iets doen met letteren, maar geen taal. En dan blijft er één vak over dat <laughs> Ja. ja, ja. Maar je hebt ja. het afgemaakt, neem ik aan. Ja. Ja. ja. Kan je daar, kan je als historicus eigenlijk veel kant op? Nou, toen ik begon met studeren, toen kreeg ik een soort introductiegesprek met een hoogleraar. In, uh, het was natuurlijk in de jaren tachtig, dus de werkloosheidscijfers waren best hoog. En hij nodigde me uit voor een gesprek één op één. En toen zei hij, ja, er is net weer iemand afgestuurd... en die heeft meteen een baan gevonden. postbode hij was postbode geworden. Dus dat was zeg maar het opwekkende geluid dat we meekregen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat was... Uh, en, en toen had je zoiets van, nou ja, daar uh, leuk... maar daar heb ik niet zoveel zin in. Nee, ja, dat was natuurlijk een grap. Ja, ja. Ehm... Um, ik wist het op dat moment niet zo goed... welke kant het op zou gaan. Het was, ja, ik heb uiteindelijk zes jaar... of mijn studie gedaan. Ik heb me eigenlijk nooit de zorgen gemaakt... of ik wel ergens aan de bak zou kunnen. Want ik bedoel, je kan wel historicus worden... maar je bent gaan schrijven... Ja. Uh, maar dat kan ook niet iedereen natuurlijk. Dat, dat moet wel een beetje in je zitten, denk ik. Ja, en je, nou, en je moet veel oefenen. Ja, ja dat is oké. Okay. Ja. Ja, ja. Maar vond je dat als studerend... ging je toen eigenlijk al schrijven? Ja, hoewel de wetenschap naar mijn mening je ook wel beperkt. Omdat uh, in de studiegeschiedenis... Um, moet je je bepaalde theses uh, opstellen, je moet nadenken over of je verhaal in een bepaalde theorie past. Ja. En uh, dat, ik, ik vind om het zeg maar, hele wetenschappelijke uh, van uh, bepaalde historici, um, daar voel ik me niet zo bij thuis. Mm. Ik en... ben meer iemand die ge, gericht is op verhalen. En daar was toen relatief weinig ruimte voor. Ja, ja, ja, ja, ja. En de verhalen die vond je in de journalistiek. Ja, ja. En plus dat je natuurlijk, als je afgestudeerd bent als historicus, er, er, er zijn weinig bedrijven die een historicus zoeken. Ja. Ja, er zijn er wel een aantal. En daarnaast kan je in de, uh, in de wetenschap gaan werken of je kan leraar worden. Nou, die laatste twee die zag ik dus sowieso niet zitten. Dus dan ga je inderdaad op zoek naar een plek waar je verhalen kunt vertellen.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 don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took It ain't locked for no- werd er nog gewoon gezongen over sigaretten. Altijd weer leuk om even terug te gaan in de tijd. En, uh, we praten verder met Hans van der Klis over zijn bezigheden. Als ik naar je LinkedIn-pagina kijk... schrijver, redacteur, journalist en ghostwriter... Ja. Spookschrijver in het Nederlands. Ja. <laughs> kan je, je dat laatste uitleggen? Nee, ik schrijf voor mensen boeken. Dus uh, bepaalde ondernemers of, of, of uh, consultants die een boek willen hebben, die uh, benaderen mij. En die vragen, kan ik met jou een boek schrijven? Ah, oké. Okay. En daar staat hun naam, erop. Okay. meestal sta ik ergens in het colofoon verstopt. Ja, ja, ja, ja. Uh, de, de manier waarop je samenwerkt is altijd anders. Mm. Want het is dan een interview? Nou, soms, ja, soms doe je het puur op basis van interviews. Uh, soms leveren mensen zelf ook teksten aan. Uh, dat, dat verschilt enorm. Als mensen helemaal niet kunnen schrijven, dan ga je ze tien keer interviewen. Ja. Als mensen wel iets kunnen, dan pak uh, je wat zij hebben gemaakt. En dat probeer je uit te breiden, beter te structureren, et cetera. Ja. Waarom willen mensen een boek schrijven? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, um, mensen willen een boek schrijven omdat ze iets willen vastleggen. Een klein stukje op internet is natuurlijk vluchtig. Uh, dat blijft wel bewaard, maar het, het maakt minder indruk dan een heel boek. Als er eenmaal een boek is, uh, dan maakt dat meer indruk. Het, het, het, het heeft ook... Uh, eeuwigheidswaarde. Ja, ja. Een boek is cultuur. Hmm. Ook als je... trainer bent, of coach... of, of consultant... Je wilt toch iets hebben waarmee je jezelf kunt presenteren. Ja, ja, ja, ja. En iedereen kan een tekst op internet kwakken, maar niet iedereen kan een boek uh, schrijven en een uitgegeven krijgen. Ja, ja, ja. Dus de en vind je dat leuk om te doen? Want je krijgt het met heel veel soorten mensen. Kom je, je naar Ja, ja. Soms is dat ontzettend leuk om te doen. Ja. En soms ontspoort zo'n samenwerking en dan. Uh, Zeg je na nou een paar sessies van, laten je maar mee stoppen. Okay. Het is natuurlijk heel intensief, omdat je echt met uh, de ideeën... of, of, of uh, het leven van iemand anders uh, aan het ja. werk bent. Ja. Dus het gaat wel eens mis. Oké, okay. oh. ja. nou, dat is jammer, want dat, uh, dat heeft natuurlijk ook met geld te maken, denk ik. Alles heeft met geld te maken. Veel over de autosport geschreven, onder andere voor de Volkskrant. Hij legt uit hoe hij in deze tak van sport terechtkwam. Ik ben natuurlijk opgegroeid uh, op de rand van aarde Dus dan gingen we af en toe met vriendjes uh, naar de Grand Prix toe. Uh, ik, ik vond het uh, uh, enorm spannend en leuk. Ik ben vervolgens iets totaal anders gaan doen in de jaren tachtig. Ik was roeier. Roeier? Ja. Beroeps? Nee, toch? Nee, beroepsbestaat niet. Nee. Top sport. Dus was mijn sport. Ja, ik, was echt, ik, ik zat bij de selectie van het barney hier in Heemstede. Ja. Ik was niet, zeker niet de allerbeste, maar uh, we trainen inderdaad uh, elke dag. En, uh, het, was, uh, het was heel intensief. Maar goed, het, dan heb ik het echt over de tijd dat ik uh, 14, 15, 16 was. Ja, ja, ja, ja. Um, Uiteindelijk, uh, na mijn studie, bleef ik nog even in de horeca hangen. En toen dacht ik uh, op een zeker moment... nu moet ik maar eens wat serieus gaan doen. En toen uh, belandde ik bij een uitgeverij dat actief was in de autosport in Monnikerdam. Oh. En die maakte persberichtjes, een uh, nieuwskrant. Allerlei dingen waar we enorm veel plezier hebben gehad. Ja. En zo beland ik uh, weer op het circuit. Ja, maar dan ja. op het circuit. Maar dan op het circuit, in ja, plaats ja. van uh, op de tribune. Ja, in ja. het mediacenter van uh, Dirk Bewalden. Of was er nog uh, ja. zijn voorganger? Nee, nee, nee, hm. was met Dirk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En hoe, hoe was je relatie met Dirk Bewalden? Want dat was een, uh, een eigenzinnig man, zullen we maar zeggen. Ja, nou, je moest Dirk even voor je zien te winnen. Hm. Ja, zeker. En pas als hij uh, een beetje aan je gewend was, dan ontstond er iets. Ja. ja zo was het wel, hè? Ja, dat had ik ja. ook wel. Ja. Je moest wat dingen laten zien. Ja, ja. He, dat is natuurlijk inderdaad klassieke moppen, maar ik heb ook enorm met hem gelachen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat ik daar voor de radio was in het mediacenter. En dan moest ik daar uh, een reportage maken in het center. Maar ja, daar uh, zat iedereen bij natuurlijk. En ook Dirk. En die, ik. Ik heb ook zo'n beeld dat hij daar op een afstandje uh, naar me stond te luisteren. En dan uh, dat had ik dat later pas in de gaten. En dan brak het zweet me uit. Want dan denk ik, oh god, als we, wat vindt meneer dan hier nou weer van? weet je wel. <lacht> ja, ik laat me niet zo snel intimideren. Maar. Nee, ik ook niet. Maar het was, het was wel een dingetje dat ik dacht van, uh, als het maar goed, goed genoeg is. Want ja, misschien. Uh, dat zijn allemaal onderliggende angsten. Van uh, krijg ik wel of geen mediakaart en dat soort dingen meer. Maar ja. dat is altijd goed. Gegaan, dus het was... Uh, Gelukkig. Ja, ja was volledig overbodig. Hè. Dus, uh, maar goed, je kwam dus uh, terug op het circuit. En wat voor tijd was dat? Want het circuit heeft natuurlijk uh, allerlei periodes gekend. Het was, het was de tijd van het Mickey Mouse circuit. Hmm. Dat is uh, veel nationale klasse. Uh, maar de baan was ingekort. Ja. Uh, financieel stond het er niet best voor. Uh, Hans Ernst, de, de, de circuitdirecteur, die deed wat hij kon. Um, ik vond het ontzettend leuk, omdat uh, bijvoorbeeld Renault, Citroën... Uh, heel veel investeerden in die nationale autosport. Die waren echt uh, leuke cup races. Ja. En dan had je natuurlijk nog uh, DTCC, wat uh, in feite nieuw werd opgericht... maar. Eigenlijk een nieuw leven werd ingeblazen als van de tourwagens. ja. wagens Gemoede fortjes. En toen maar kwam het grote... er elke jaar. Ik vond het leuke tijd. Ja, ja zeker. Ik ook. Ja. Uh, en toen kwam eigenlijk de grote verbouwingen van het uh, van uh, pitgebouw, zal ik maar zeggen. En, ja. Uh, dat werd allemaal uitgebreid en grotere, moderne. Uh, vond je de sfeer toen veranderen eigenlijk op het circuit? Nee. Nee, ik, uh, nee met de, de sfeer is voor mij altijd afhankelijk met wie je omgaat en met wie je kletst en welk werk je hebt. En dat soort dingen speelden, spelen daar voor mij een rol. En dat eigenlijk hetzelfde. Ja, en na like ja, een paar jaar ben ik op een gegeven moment ik, uh, ook uh, betrokken geraakt bij uh, Race Report, de Formule 1 magazine. Dat toen uh, werd uitgegeven naast het, het blad Formule 1. We mm. waren de concurrent. En toen kwam ik ook alweer iets minder op, op het circuit hier. I'm her yesterday, man. love is on your mind and that's how Oktober van 2019 overleed op 74-jarige leeftijd... aan de gevolgen van een verkeersongeval in Zandvoort. Dirk Buwalde, jarenlang perschef van het circuit... maar ook een lange carrière als navigator in de rallysport, Als organisator, als initiator... en als kenner van de Nederlandse autosporthistorie in het algemeen. En die van het circuit, dat hem eigenlijk zo bijzonder aan het hart lag... Door de autosport.nl. Toen omschreven als een markant mens. Terug naar Hans van de Klis. En de boeken die hij geschreven heeft. Je hebt verschillende boeken geschreven. Zijn die eigenlijk voornamelijk over autosport gaat het? Nee, niet uitsluitend. Mm. Nee. Um, mijn eerste boek was... Uh, dwars door de Tarsenboog. Dat heb ik in 2003 uitgegeven. Ja. En het was omdat ik daar nou, als historicus wilde ik ook meer begrijpen van de geschiedenis van de Formule 1. En wat, ik dacht, wat is er logischer dan een boek maken over alle Nederlanders die Formule 1 hebben gereden. Ja. En dat, was, dat is vrij goed geslaagd. Er zijn verschillende durken ook van gemaakt. Het boek ook uitgebreid. 2007 um, kwam er een nieuw durk van. En uh, nou, dat, is, dat is echt duizenden keren verkocht. Echt... Uh, een van je succesnummers. Ja, en ik denk dat mensen waren ook gewoon wel enthousiast over het boek. Dus uh, uh, positief over geschreven. Ja. Je zegt uitgebreid, uh, dat heeft met het aantal coureurs te maken die ja. erin staan? Ja. Ja, ja. ja, het is uitgebreid en ingekort zelfs. Oh. Omdat de, de, de, de eerste druk was 240 pagina's, uh, 11 coureurs. 2007 waren er inmiddels Albers en Doornbos bijgekomen. En... Uh, toen moest de rest ook iets ingekort worden. Dus ja, ja. Het is ingekort en uitgebreid. Oké. Okay, okay. ja. Ja, ja. ja, dat is... Uh, nou ja, voorlopig blijft het hier denk ik wel bij. Of zie jij nog coureurs... Nederlands coureurs... nog in de Formule 1 komen naast uh, Max? Ik heb er geen idee. Mm. Ik denk dat er zeker talenten rondlopen. En het hangt er natuurlijk vanaf of die jongens uh, geld of sponsoring bij elkaar krijgen... om uh, op topniveau een uh, Formule 2 of, of 3 te rijden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Um, nou ja, René Lammers. Misschien. Ja, René Lammers. Ik heb hem nooit persoonlijk zien rijden... Uh, maar met degene zit het wel goed, lijkt me. Ja, zeker, zeker, zeker. En Alonso is nu zijn manager, heb ik begrepen. Dus ja, ja, ja. Die gaat natuurlijk ook zijn naam niet verbinden aan, uh, aan iemand die uh, uh, een pritser is. Ja, precies. Ja, ja. Um. Hoe, in hoeverre volg je nog de Formule 1 of de autosport in zijn algemeenheid? Ik volg de Formule 1 zeker. Puur uit liefhebberij en ook omdat ik... Uh, ik maak de Formule 1 schurkelen in elk jaar. Oké. Okay. Dus daar de, dat ik lijkt heb ik ook me de wel, vinger aan de pols. Ja, dat lijkt me een ongelofelijke klus. Dat is inderdaad best een klus, maar ongelooflijk leuk. Oh ja. En, uh, wat, wat? Het is een on this day kalender. Dus uh, elke dag een verhaal uh, van ongeveer 100 woorden met een foto. Uh, over iets wat op die dag is gebeurd. Dus of 50 jaar geleden, of 43 jaar geleden, of vorig jaar. Alles door elkaar. Ja, ja. Dus ik heb inmiddels 9 gemaakt. Zo. Ik ben er ruim een maand mee bezig. Met één uh, schokkel in, hè, voor 365 dagen. Hè? Ja, nou, we smokkelen een beetje, want het weekend is uh, uh, één blaadje. <laughs> dus het is inderdaad ruim 320 uh, uh, pagina's. Ja, ja. Nou, keer negen, reken maar uit. Ja, ja. 9 keer 320 maar, is. Maar je vindt uh, Elke keer nog wat. De, de geschiedenis van de Formule 1 is eindeloos. Ja? Tuurlijk. De Formule 1 bestaat natuurlijk in feite sinds 1946. Het wereldkampioenschap is opgericht in 1950. Uh, er zijn duizend coureurs geweest. Het aantal races loopt ook richting de... Wat zal het zijn... 1400? Ja, ja, ja, ja. Nee, dit is eindeloos. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je moet dan wel ergens die informatie vandaan zien te krijgen. Ja, en daar ben ik historicus voor. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en waar heb je... Jij ja, probeert er een beeld van te krijgen hoe je dat dan doet. Bladeren je door allerlei uh, bladen heen? Of, of uh, zoek je dat eindeloos op internet? Allebei, allebei. Ik ja, ja. heb uh, een behoorlijk volle boekenkast. Ik heb een aantal encyclopediën staan. En je hebt natuurlijk Wikipedia. Ja. Het aantal bronnen is, uh, is eindeloos. Ja, ja, ja, ja. God, wat leuk. En, uh, nou, en dat verkoopt ook lekker, die scheurkalender? Die verkoopt uh, prima, ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Hm. ja, daar heb ik helaas geen plaatje van. Maar goed. De nee. uh, nieuwe is net uit. Hij ligt net weer in de winkel. naar zijn eerste boek. Het was door de Tarzanbocht. Hoe kwam hij aan die titel? Uh, het was natuurlijk ontzettend moeilijk om een titel te bedenken... die de lading zou dekken... Uh... En de Nederlanders die in de Formule 1 hebben gerezen, dat varieerde van Karel Gordenneba voor, Gijs van Lennep, twee, twee van die klassieke -heer Ja die een carrière hebben gemaakt, door de uh, garagehouders die in de jaren zeventig opkwamen, denk ik aan Boyai, uh, of Wunderink, uiteindelijk werd het allemaal een stuk professioneler en, en, en was Jorst Stapel op dat moment uh, de laatste. Hmm. Um, een van de overeenkomsten tussen uh, de meeste van die coureurs was dat het uh, eigenzinnige mensen waren, vond ik. Ja, zoals uh, Jan Lammers noemde je net zelf al, Hubert Oudegatte is natuurlijk ook uh, iemand die altijd, nooit verlegen zat om een mening. En die mm. heel erg zijn eigen uh, lijn trok. Um, dus ze, hadden, ze hebben allemaal iets dwarsigs. Mm. Dus het was door de, de meest beroemde bocht. De, ja, de Tarzanbocht ja. is natuurlijk uh, iets wat meteen een beeld oproept. Ja, ja. Maar het is een beetje een geconstrueerde titel. En, en... Ik geef het je te doen, probeer een betere te bedenken. Nou, ik, ik zou het <laughs> durven. Maar het is, uh, heb jij zelf als historicus nog onderzoek gedaan naar uh, waarom de Tarzanbocht de Tarzanbocht heet? Nee, nee. Want dat is allemaal uh, orale geschiedenis, noemen ze dat. Oh ja, orale, orale geschiedenis. <laughs> dus dat zijn, dat zijn verhalen die worden doorgegeven. Ja. Uh, Tarzan, de man wie de bocht naar vluit zou zijn zij genoemd, die was inmiddels al verleden, Dus je, je, je moest afgaan op... op uh, op de verhalen die er waren, ja. het, is, het is nergens op papier vastgelegd, hmm. voor zover mij bekend. Ja, het zou ja. mooi zijn als er een document opduikt van de mensen die het circuit hebben geconstrueerd, ja, ja, gebouwd, ja. dat ze uitleggen waarom de Tarzanbocht de Tarzanbocht heeft. Ja, ja, ja. Dat, zou, dat zou best interessant zijn. Ja. En wie, wie die Tarzan dan eigenlijk was, hoe die uh, echt heette? Ja. Dat is. Uh, dat is ik, volgens mij uh, was dat inderdaad niet. Echt bekend, volgens mij. Had die man alleen... Kennen ze hem alleen bij voornaam? Oh. Maar dan graaf ik echt in mijn geheugen, dus ik weet dit niet zeker. Nee, nee, nee. nee. Uh, nou ja, het is natuurlijk wel heel leuk. Het is een, uh, een echt een zandvoortse dingetje natuurlijk. Die ja. Tarzan bocht. En uh, die Tarzan, nou ja, ik stel voor... Ik, ik stel me zo voor dat het waarschijnlijk een een hele grote vent was... Ja. die uh, misschien uh, duimpiepers aan het verbouwen was daar. Ja. <laughs> en, en dat het zo... Uh, dat ja. het, dat het plekje was of zo. Dat is, uh, ja. Ja, dus, ik weet niet... die jij doet jij werkt voor Radio Zandvoort. Al. Ja. Dus ik zou dat... Uh, dat... En we hebben een geschiedenis... we hebben een vereniging voor... Uh, de, ja. dus die... Uh, daar ga ik het wel eens een keer bij vragen. Maar die, die zijn daar... die hebben daarover geschreven. Dat weet ik zeker. Oké. Okay. Oh ja. Nou ja, dan zullen ze dat wat als waarheid hebben uh, bestempeld uh, waarschijnlijk. Ja, totdat je uitvindt dat het niet de waarheid is. Ja, ja. Dat kan natuurlijk. Ben je dat vaak wel tegengekomen eigenlijk als historicus? Dat, dat er iets heel hard uh, op wordt geroepen dat men dat als de waarheid uh, uh, beschouwt. En dan blijkt het misschien het tegendeel te zijn. ja. Natuurlijk, dat komt er heel vaak voor. Heel vaak zelfs. Ja, dat, oh. dat is zelfs een term voor. Oh? Dat heet debunken. Oké. Okay. Bijzonder? Ja, nee, dat gebeurt heel erg matig. En dat komt door die, ora, omdat, door die orale geschiedenis? Nee, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar soms kom je opeens inderdaad een document tegen. Of je spreekt iemand. Of, eh, dan hoor je van nee, dit klopt helemaal niet. Maar, en, maar dan is het nog steeds niet de waarheid. Je moet. Uh, voordat je een bepaalde stellingname inneemt... moet je blijven onderzoeken... Uh, wat, het lichtst, wat het dichtst bij de waarheid zou kunnen liggen. Hmm. Zou moeten liggen. Dus je kan nooit afgaan op één bron. Nee. Dus nooit op wat één iemand jou vertelt. Hmm. Je moet altijd meer hebben. Oké. Okay. Dus dat, uh, ja, dat is zeg maar dan de wetenschapper nog in je. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is, dat of je moet duidelijk maken. Dat, dat doe ik ook wel eens in het boek wat ik nu heb geschreven. En dat doe, heb ik ook wel in de Tarzanbul gedaan. Dan moet je bijvoorbeeld door het in de mond te leggen van anderen. Of door de mensen die je hebt gesproken te interviewen. Duidelijk maken dat, je, uh, dat het zeg maar de mening of de herinnering is van die persoon. Ja. Oh ja. Dan weet de lezer ook van: oké, okay, dit. Komt heel duidelijk van die persoon af. Ja, ja, ja. Dat hoeft niet waar te zijn. Nee. Dus dan citeer je hem. Precies. Change, change, change. Ik lees over zijn boek Dwars door de Tarzanbocht. Een succesvol boek over uh, de Nederlandse Formule 1-koerers. En ik heb nog even onderzoek gedaan naar die naam Tarzanbocht... en het internet meldt over het ontstaan van de naam. En daar doen verschillende verhalen over de ronde. Het eerste verhaal is dat er vroeger een duin, een duin of veldje gelegen was... Uh, precies op die plek natuurlijk van die bocht. En, uh, en dat was van een uh, eigenaar met een uiterlijk gelijkend aan Tarzan. En dan uit die film uit 1932 met Johnny Weissmuller En die man die had dus de bijnaam Tarzan. En deze onbekend gebleven man wilde pas wijken met zijn volkstuin als er een bocht naar hem zijn, zou zijn vernoemd. Het tweede verhaal is dat de bocht simpelweg een slinger maakt, zoals Tarzan dat deed in de films. En um, er ging ook nog een verhaal over een stoomwals of een wals, die het natuurlijk het asfalt aan moest drukken. En die zou ook de naam Tarzan hebben. Nou ja, kies het zelf maar uit. Maar heel zand wordt, of veel zand wordt, uit van de, de, van de tuinder die met de bijnaam. En de bocht maakt al sinds 1948 onderdeel uit van het circuit traject en bevindt zich aan het einde van het rechterstuk voor degenen die, die het circuit helemaal niet kennen. Goed, uh, wij gaan eruit met uh, The Temptations en papa is een Rolling Stone muziek uit 1972. Ik spreek je straks aan de andere kant van het nieuws.